Drie uur. Dit is Johan Maan met het NOS Journaal. De noord ierse politicus en dominee Ian Paisley is overleden. Hij was jarenlang een van de hoofdrolspelers in de strijd in Noord-Ierland. De protestant Paisley stond aan de kant van de Britse overheid en wilde Noord-Ierland kosten wat kost bij het Verenigd Koninkrijk houden. Hij stond daarmee lijnrecht tegenover de katholieke republikeinen van Sinn Féin en de militante Ira-beweging. Paisley was vanaf begin jaren 70 de leider van de Democratic Unionist Party. Voor die partij werd hij in 2007 premier van Noord-Ierland. Drie jaar later gaf hij zijn zetel in het Britse parlement op. Ian Paisley was 88 jaar. De nieuwe Europese sancties tegen Rusland, die vanochtend van kracht werden, ondermijnen het vredesproces in Oost-Oekraïne, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Het betekent volgens hem dat de EU ervoor kiest om het vredesproces te verstoren. Door de nieuwe sancties wordt het voor Russische bedrijven nog moeilijker om geld te lenen in de Europese Unie. Verder worden meer Russen en separatisten op een zwarte lijst geplaatst. Minister Lavrov zei dat Rusland kalm en adequaat op de sancties zal reageren, waarbij het beschermen van de Russische belangen voorop staat. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius hoort op 13 oktober welke straf hij krijgt. Tot die tijd is hij weer op borgtocht vrij. Pistorius doodde zijn vriendin Riva Steenkamp, volgens de rechter deed hij dat per ongeluk. Daarom is er sprake van dood door schuld. Daarop staat een celstraf van maximaal 15 jaar. Het Zuid-Afrikaanse openbaar ministerie is teleurgesteld. Volgens de aanklagers was er voldoende bewijs om Pistorius te veroordelen voor moord. Pas als duidelijk is hoeveel straf Pistorius krijgt, beslist het OM of het in hoger beroep gaat. Het weer, de zon schijnt flink, maar vooral in het Noordoosten en Oost ook bewolking. Vanmiddag is het 19 tot 22 graden. Komende nacht ontstaat er opnieuw nevel en plaatselijk mist. In het weekend wordt het maximaal 22 graden, met vooral morgen veel zon. Dit was. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen vanuit Den Haag op de A13 naar Rotterdam, verknopend klein polderplein 3 kilometer. Op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda, verknopend Ridderkerk 2 kilometer. Op de A20 richting Hoek van Holland, tussen de Brechtse en Spaanse Polder, 5 kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Keep your feet on the ground There's music and there's laughter I don't know if I'm scared of dying But I'm scared of living too fast, too slow Regret, remorse, hold on No, no, I gotta go There's no starting over, no new beginnings Time raises on, Just gotta keep on keeping on Gotta keep on going Looking straight out on the road Can't worry about what's behind you What's coming for you further up the road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 Ik ben een fresca een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 Yeah. We'll So am I And Zobanis. <laughs>